Dit is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. In Brussel zijn twee vrouwen om het leven gekomen door de kou. Beide vrouwen waren dakloos. Gisterochtend werd het lichaam van het eerste slachtoffer, een vrouw van 41, gevonden. Vanochtend werd het tweede slachtoffer gevonden op een plein in het centrum van Brussel. Zij was tussen de 50 en 60 jaar oud. De autoriteit Persoonsgegevens legt uitkeringsinstantie UWV... een dwangsom op van 150.000 euro per maand met een maximum van 9 ton. Volgens de autoriteit heeft het UWV de digitale beveiliging... van zijn werkgeversportaal niet op orde. Via de site kunnen werkgevers de gegevens over ziekteverzuim... van hun personeel invoeren. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens is het portaal bereikbaar... via een gewone inlog met een wachtwoord en dat is niet veilig genoeg. Het UWV krijgt een jaar de tijd om de beveiliging op te schroeven. Gebeurt dat niet, dan moet de dwangsom ook echt worden betaald. Mensen die een huurhuis zoeken in de vrije sector... zijn steeds meer geld kwijt. Vooral in Almere, Enschede en Apeldoorn stegen de prijzen. Met 15 tot 20 procent vergeleken met vorig jaar... meldt huurwoningssite Pararius. De prijzen in Rotterdam en Eindhoven gaan harder omhoog... dan die in Amsterdam, Den Haag en Utrecht... In Amsterdam leek een eind gekomen aan de prijsstijging, maar toch betalen huurders daar in de vrije sector nu 3,5% meer dan vorig jaar. Ook buiten de Randstad wordt de vrije sector steeds duurder. De premie voor de nationale hypotheekgarantie gaat omlaag. Het bedrag was tot nu toe 1% van de totale lening voor een nieuwe woning en dat wordt 0,9%. De Nationale Hypotheekgarantie is een fonds dat borg staat als iemand onverwachte hypotheek niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld door werkloosheid. Het weer zwaar bewolkt en het wordt tijdelijk wat droger. Maar vanmiddag gaat het weer regenen en hard waaien met kans op windstoten. Het is eerst een graad of zes. Vanavond wordt het een graad of tien. Morgen nog een enkele bui en dan wordt het elf graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt een half uur vertraging op de A2. Van Amsterdam naar Utrecht staat 7 kilometer file tussen Apkoude en Breukelen. Er zijn drie rijstroken dicht. Omrijden kan via de A1 en de A27, maar volg eerst de borden richting Hengelo. Tot zover de verkeersinformatie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 En de herfst is er nu echt, hè? Jongen, jongen, het lijkt Klaar, wat nacht wel hier. Lijkt wat nacht hier. Het lijkt wel nacht hier. Ik wil zeggen, Jij. Ja. Yeah. <lacht> niet klagen, hè? Dat hoort met de tijd van het jaar. Dat is lekker. Het ja. is dus besloten van rekening 30 Je hoort mij je, je, hoort mij niet mopperen. Ja. Het is even wennen. <lacht> ja, dat dan wel. Goedemiddag overigens, daar zijn we weer met uh, de, de dinsdag aflevering van Zandvoort Lunch op CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja. Oh. ja. Goedemiddag Zandvoort. Ja. En, en uh, omgeving en beide omgeving en, en de rest van Nederland. En de wereld. En de wereld. Ja. <laughs> er wordt vaak wat in Canada geluisterd hoor dat je dat even weet. Ja. CFM Lunch. Goose International. Sorry. Ja. Alleen in Canada is het dan geen lunch, is het een diner. Maar goed, maakt niet uit. Of een ontbijt, weet ik eigenlijk niet. Lopen die zo veel Ja, die lopen achter of voor. dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, maakt het ook uit. Nee, die lopen achter. Ja, die lopen ja. achter. Dus dan is het uh, zand voor het ontbijt. Ja, nou ja. ja. Ach, nou, gaan ja. ook. Eensmakelijk in ieder geval. Wat je ook doet, of het nou diner, lunch of ontbijt is, eet smakelijk. Zo is dat. En als je niet weet wat je moet eten vanavond... Nou, we hebben straks een heerlijk recept, hoor. Ik heb het al gezien. Ja, heel bijzonder. Ja, heel bijzonder recept vandaag. Ja. Pak je zo in maar vast in. Uh. Nou zeg. <laughs> ja, en uh, snel klaar, dus. Ja. We gaan beginnen. Ja. We gaan beginnen. We gaan beginnen met drie een 3 in 1 En uh, artiest in het licht. Uh, we hebben ook nog. Alleen niet zoveel vandaag. Gisteren hadden we een heleboel. Ja. Yeah. Maar vandaag is het uh, droevig. Ja, we hebben er maar twee. Nou ja, is net genoeg. Mooi We beginnen met een hele leuke 3-1, dames en heren. Dat is een 3-1. Van een uh, Nederlandse band. En de liedjes komen uit 1963 en 1964. Zoiets. En één uh, is er instrumentaal en is wereldberoemd. En de andere twee zijn in Nederland in ieder geval beroemd. Dat ook nog. Daarbij is er ook nog één die een klein beetje past bij uh, dat Halloween-gedoe. Nou, wat een raadsels, allemaal. Nou, Zullen we maar beginnen dan? Ah ja. 3, 1, 1, 1, 1, 1. Z, Z, de masker.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 We dronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, ja, ja.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 menu van mummieleer leer, nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam.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 We staan onder deze toestand in 1962. 1962. Daarvoor heette het de Apron Strings. En uh, centrale figuur was daarin Jan Hond, de gitarist. Die toch wel voor een heel groot deel bepalend was voor de sound van de band. met zijn mooie Vender Stratocaster-geluid. Uh, uiteraard heel erg ook geïnspireerd op de Shadows uit die tijd. Hm, natuurlijk. Uh, de zanger was Bob Bauber. En uh, die, uh, het, het verhaal gaat eigenlijk zetten de maskers. Uh, ze kwamen uit Amsterdam. En de zanger en oprichter van de band was Bob Bauber. Oftewel de. Uh, uh, ja, wat gaan we nou zeggen? Ja. Optreders werden gekenmerkt door. Uh, de Zorro-maskers. Die ze uh, tijdens optredens uh, droegen. En de aller eerste grote hit uh, was uh, Dracula. Wat u ook net hoorde in de 3-1. En eh, het meest bekend, het allerbekendst van hun, denk ik, is wel het nummer wat u als eerste hoort, La Compassa. En ik heb ooit in de tijd bij Radio Beverwijk nog eens een uitzending mogen maken met Jan de Hond als gast. En eh, het leuke was dat hij eh, een cd had meegenomen, een aantal dingen had meegenomen met. Allemaal versies van het nummer La Compassa. Gebaseerd op zijn uitvoering. Want het stuk is eigenlijk van Ernesto Le Cuona. Dat is een Spaanse componist. Het is ook oorspronkelijk een pianostuk. Uh, bekendste uitvoering van Sembrini. Moeten u maar eens gaan kijken. De, die bestaat echt. En, uh, maar ja, Jan de Hond heeft het omgevormd tot wat uh, het uh, nu is. En daar zijn echt honderden. Wereldwijd honderden uitvoeringen van. Allemaal gebaseerd op dat idee, uh, het arrangement... wat Jan de Hond ervan gemaakt heeft. Nou, denk je dat uh, ging uiteindelijk uh, met Bob Boudber uit elkaar... wegens nogal uh, behoorlijke ruzie, geloof ik. En de maskers gingen zonder zz uh, verder. En volgens mij spelen ze nog, nee, nog steeds als maskers 2.0... En nou, dat is ontzettend leuk. Jan de Hond dus en Maarten van ZZ en de Maskers. Artiest in het licht. Artiest in het licht. Ja, en de naam zal u weinig zeggen. Timothy B. Schmidt. Straks meer. Nummer van Bob Dylan, daar begint hij mee. We draaien er twee, natuurlijk zoals u weet. En dit kent u ook van Adele. maar dit is ook een hele mooie versie. Make You Feel My Love. Timothy B. Schmidt. dan te vertellen natuurlijk over die artiesten in het licht. Hé? Dat kan natuurlijk zomaar niet. Zomaar, uh, nee. Goed, nou, dat gaan we dan nu even doen. Timothy B. Schmid uh, was dit. En de naam, ja, de echte kenners, kennis kennen zijn naam natuurlijk wel. Uh, maar heel veel mensen denk ik ook niet. Timothy Bruce Schmid, zo heet hij. Of Schmid, Schmid, ja. Hij is geboren in Oakland, in Californië. En dat gebeurde op 30, 30 oktober... 1947, hij is dus 71 geworden vandaag een Amerikaanse bassist en zanger. En nou komt het, hij is vooral beroemd geworden als lid van de bands Poco en de Eagles. Ja, dat zal u natuurlijk, eh, sommigen weten dat natuurlijk wel. Timothy B. Schmid groeide op in eh, Sacramento in Californië. En toen hij 15 was, richtte hij de folkgroep Tim, Tom en Ron op. En die groep eh, evolueerde tot een surfband genaamd The Contenders. En later veranderden die de naam in New Breed en nog later in Glad. In 1968 kwam hun album Feeling Glad uit. In 1970 sloot Schmid zich aan bij Poco, waar hij eh, Randy Meisner als bassist verving. Naast bassist en zanger schreef hij voor het album één of meer nummers. Eh, meest bekend waren Keep On Trying. En hij keerde tijdelijk terug bij Glad, toen onder de naam Red Wing verder was gegaan. Met hun werkte hij mee aan hun tweede album, What The Country Needs. En in het begin van 1978 werd Schmid opgenomen in The Eagles... kort na eh, de Hotel California Tour... En eh, toen, ook nu verving hij weer Randy Meisner op basgitaar. Op het album The Long Run uit 1979 is hij lead singer en co-writer... van I Can't Tell You Why. En de band ging uiteen in 1980 en herenigde pas in 1994. Het reuniealbum Hell Freezes Over bevat het nummer Love Will Keep Us Alive. Dat werd gezongen door Timothy B. Schmidt. Nou, dan bent u geheel en al op de hoogte. Ja, dit is wel heel apart hoor. Ik ga u straks vertellen wat het is. Ik wil eerst weten of Angela het herkent. Het is een minuut of zeven, maar we moeten ook naar het nieuws. Dus uh, ja. de rest uh, moet je gewoon thuis gaan luisteren. Maar het is wel heel erg mooi dit hoor. Dit, is een, dit is een zogenaamde kruisbestuiving, mag je wel zeggen. Uh, ja, nogal. Hier zit van alles in. Nou, ik ga het je even. Ik ga het je onthullen. Het is epica. Dat om te beginnen. Dat wist je niet. Het is epica. En het is samen met het metropoolorkest. Uh -huh. En het stuk dat heet uh, the Beyond the Matrix, uh, the Battle, Zo heet het officieel. En het gaat nog een hele tijd door, hoor. Maar ik vond het zo mooi. Ik, ik laat het je ik laat het je even horen. Geweldig. Niet, niet, niet iedereen zal dit mooi vinden. Maar ja, ik je, heb van, al, je hebt vanavond ook al geen Metal, dus ik denk, Leuk. nou, moet je een klein beetje uh, snikken. Ik had nog wel zo'n een leuke uitzending. Ja. Oh. Ja, maar ja, dat komt door de raadsvergadering, hè. Ja. Je kunt natuurlijk een bommelding doen in het gemeentehuis. Gaat het niet op. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. des metals. Dat is wel desmetals. Ja, gewoon, uh, gewoon een bommelding doen. Mag ik <lacht> Nah, nah, nah. Nee, dat doen we niet. We hebben het al aangekondigd, dan is het de, is de grap erop, hè? Ja, Nee, dat is de grap. Uh, nee, ja, dat doen nee. we niet. Nee. Maar het was wel jammer, want het was een hele leuke Halloween-uitzending. Maar ja, vorig jaar ging hij ook al niet door. Nee. Belachelijk gewoon. Nou ja, doe nou het nu ja. eens maar. Ja, gaan we doen. Uh, de zware regenval deze uh, vanochtend had zoals te verwachten zijn weerslag op de ochtendspit... Op meerdere snelwegen in de provincie stonden files. Rijkswaterstaat spreekt van een record aantal files van dit kalenderjaar. Door de hele provincie heen stonden lange files... als gevolg van de hevige regenval op de vroege ochtend. Met name de A9, A4, A1 en A10 was kommer en kwel voor automobilisten. Voor de avond wordt er ook weer flink wat regen voorspeld... en de verwachting is dat het tijdens de avondspits weer op veel plekken vast gaat lopen. Houdt u de berichtgeving dan ook goed in de gaten... en plan ruim van tevoren een alternatieve route? Is ook een optie, want ik denk dat je dan toch eerder thuis bent. Ook al denk je dat je omrijdt. Maar... Ik weet het niet. Twintig minuten omrijden of een uur in de file? Even rekenen. Goed, uh, huurders die in Bussen willen wonen... hebben het afgelopen jaar een stuk dieper in de buidel moeten tasten. Daar is de huurprijs namelijk met 14, ruim 14 toegenomen. Dat is een groot verschil met het provinciale gemiddelde. In Noord-Holland moet een huurder in het derde kwartaal van dit jaar... slechts 3,4 meer betalen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de verhuursite paradius.nl. De prijs per vierkante meter is in Noord-Holland een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Voor een vierkante meter in de provincie betaal je op dit moment zo'n 21 euro. Het landelijk gemiddelde is 16. De kleinste toename is in Amsterdam, maar daar is de huurprijs dan ook wel op zijn hoogst. En in Hoofddorp en Amstelveen is de gemiddelde prijs voor een huurwoning zelfs afgenomen. Dus als je goedkope wonen, dan gaan we massaal verhuizen naar Hoofddorp en Amstelveen. Ik wil er van mijn verdriet niet gevonden worden, zeg. Alsjeblieft. Dit <lacht> is mijn tip. Wat je ermee doet, moet je zelf weten, hè? Ik blijf op een Beverwijk. Ja, nou, nou, goede optie.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag bewolkt en er zijn flinke perioden met regen... al is het tussendoor ook wel af en toe even droog. De noordoostenwind draait via zuid uiteindelijk naar west... en neemt toe naar vrij krachtig overland en hard aan zee... De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 7 graden... maar later op de dag loopt het kwik op naar 11 graden. Vanavond is het nog bewolkt en regenachtig... en komende nacht komt het tot een enkele bui. Maar tussendoor is het droog met opklaringen. De stevige westenwind neemt weer in kracht af en draait naar zuidwest... en de temperatuur daalt dan naar 7 graden. Morgen schijnt in de ochtend af en toe de zon, maar er is ook nog een buienkans. De buien trekken weg, maar de bewolking neemt dan wel toe. Het blijft in de middag wel droog en er waait een zwakke tot matige zuid tot zuidoost En de temperatuur loopt dan op naar 12 graden. Tot zover.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 He ain't that bad, he just plays rough I ain't that scarred when I'm covered up I leave the light on I leave that light on Little girl hiding underneath the bed Was it something I did? Must be something I said I leave the light on Better leave the light And I'm all messed up inside I cut myself just to feel alive I leave the light on Yeah, I leave the light on 21 on the run, on the run, on the run From myself, from myself Stars and fairy tales. I'm gonna bathe myself in wishing well and pretty scars from cigarettes. I never will forget, I never will. I'm still afraid to be alone wish that the moon would follow me home I'll leave the light on I'll leave that light on don't you know that I ain't that bad I'm just messed up I ain't that sad but Bless the child with a dirty face who cuts her luck with a dirty ace. She leaves the light on, <laughs> and I still leave that light on. Oh. Ja, dan mag je wel applaus geven. Dank you guys. And dank you God. Me be alive. wel. Zo. Ja, Beth Hart. Ja. Yeah. Ah. Dat had ik al gehoord. Ja, yeah. da. <laughs> uh, leave the light on. Een, een, een beetje een autobiografisch uh, liedje over haar. Uh. Jeugd. Nou, ik en dat kwam dus echt uit de tenen. Ja. Ik was niet van ja. plan het licht uit te doen. Hoor. Nee, Anders maar... Was het donker. Ze, uh, ja, dit kwam echt uit de tenen. Ja. Prachtig liedje. Beth dus Leave the ja. light on. En het was nog live ook. Yep. Okay. Nou, is, nou, is dit ook live, hoor. Ah. Ja. Already this was going. I go Zie je? Hij hoeft het niet eens aan te kondigen. Doet hij zelf al. Lekker makkelijk is dat. Rolling Stones en dat is natuurlijk duidelijk. I go wild. Woo! You witness. heard it. Should not exist Is this what a A poison kiss Without you I'm dead meat I'm a raggedy dog Dying in the street je hebt, kan het, toch? Rolling Stones live! En dan uh, nog naar een grotere groep, of een grote groep. Crosby, Stills, and Nash got it made. Nash en Young. Een beetje ongebruikelijk werkje voor de heren. Een beetje, ja, toch een beetje tachtiger jaren soundje natuurlijk. Ik ben toch iets anders van ze gewend dan uh, dit. Maar uh, Got It Made, best wel een lekker liedje. Crosby, stils Nash en Young. Eens uh, even kijken naar de klok. Ja, nou, de klok wijst ons aan... dat wij uh, zo langzamerhand uh, naar het nationaal van... Uh, van 1 uur gaan... We hebben ons huisorkestje even gevraagd om de minuten nog even vol te spelen tot het 1 uur is. En dat doen ze graag. Gewoon gezellig orkestje. Mag gedanst worden ook hoor, vind wel? Ja, vind ik wel. Gezellig allemaal. Lekker orkestje trouwens, hoor. Heerlijk. Dat we nou nog hebben in zandvoort, hè? Dat is niet te geloven. Ja. Ja. Bam bam, bam bam bam. Heerlijk orkestje. Ja. Bam. Ja. Dan. ja dan. Nou, wij gaan even een uh, bakje doen en. Uh... Luistert u eens even naar ons huisorkest intussen, tussen. Oh, en ik zou zeggen tot zo. Aan de andere kant met de vijf minuten van Angela. Ja. Zal ik zal mij benieuwd wat daar weer uit voortkomt. <laughs> tot zo.